Middernacht, het is donderdag 4 april. Renate Evers met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft de Verenigde Staten nu ook formeel bedreigd met een nucleaire aanval. Het staatspersbureau meldt dat het Noord-Koreaanse leger de definitieve goedkeuring heeft gekregen voor militaire aanvallen op de Verenigde Staten, ook met nucleaire wapens. Volgens het persbureau is dit het antwoord op het vijandige beleid van de VS en de nucleaire dreiging van de Amerikanen. Het Pentagon en het Witte Huis zijn hiervan officieel op de hoogte gebracht, meldt het persbureau. De bedreiging komt nadat de VS bekend heeft gemaakt dat er een geavanceerd raketafweersysteem wordt geplaatst op het eiland Kuram in de Stille Oceaan on.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 Een van de grootste wolkenkrabbers van Tsjetsjenië staat in brand. De woontoren van 40 verdiepingen in de hoofdstad Krosny was nog in aanbouw. Volgens hulpverleners raakte niemand gewond. Een van de appartementen in een naastgelegen toren is van de acteur Gérard Departieu. Hij kreeg het cadeau van de Tsjetsjense president toen hij Krosny bezocht. Dat was vlak nadat Departieu de Russische nationaliteit had aangenomen. In de Champions League heeft Real Madrid thuis gewonnen van Galatasaray. Het werd 3-0. Bij Galatasaray speelde Wesley Sneijder alleen de eerste helft. In de andere kwartfinale wedstrijd speelden Malaga en Borussia Dortmund gelijk. In Spanje bleef het 0-0. Het weer, vannacht is het droog en de temperatuur daalt tot iets onder nul. Overdag bewolking, maar ook af en toe zon en het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. A short history of nearly everything. Dat is de titel van een even vermakelijk als inzichtelijk boek... van de Amerikaanse schrijver Bill Bryson. Wellicht kent u hem. Hij doet het goed in de vliegveldboekhandels... En tegenover mij zit een Nederlandse schrijver. En ook hij heeft een boek geschreven dat je zou kunnen samenvatten... als een korte geschiedenis van zo'n beetje alles. Met als titel De Geschiedenis van de Vooruitgang. En in dat boek zet hij op indrukwekkende manier uiteen... hoe wij als mensheid aanbeland zijn in het heden. En ondanks dat we heel wat afklagen, gaat het beter met ons dan ooit. Maar tegelijkertijd lijkt het erop alsof het plafond van die vooruitgang in zicht is... en dringt de vraag zich op. Welke kant moeten we nu op... Bill Bryson en mijn gast lijken één ding gemeen te hebben. Een niet aflatende honger naar kennis. Maar er is ook tenminste één verschil. De Amerikaan schreef zijn magnum opens op 52-jarige leeftijd. En Rutger Bregman, die morgen zijn boek ten doop gaat houden... is 24 jaar oud. Goeienacht, Rutger. Goeienacht. Ik heb mij laten vertellen dat jij... Um... In je studentenhuis een geluidsinstallatie in de badkamer hebt gebouwd... zodat je tijdens het douchen hoorcolleges kon volgen. Ja, dat klopt. Ja, Dat had eigenlijk een dubbele functie had dat, in de tijd. Uh, ten eerste om uh, ja, altijd hoorcolleges kunnen te kunnen blijven horen. Maar het was ook een effectieve manier om mijn huisgenoten onder de douche vandaan te krijgen. Je zette gewoon heel hard Maarten van Rossum op en dan uh, waren ze zo weer weg. Dan waren ze weg. Ja. En, uh, maar heb je dat altijd gehad? Een, een soort kennisverslaving? Nee, dat kwam eigenlijk ergens in mijn, in mijn studententijd kwam dat op, ergens in mijn tweede jaar. Daarvoor was ik eigenlijk een heel apathische student die ook lage cijfers haalde. Ik kan me vooral nog een 3.7 voor mijn Latijnexamen herinneren. En later, toen, vooral toen ik bij een studentenvereniging kwam en nieuwe vrienden kreeg, toen werd het ineens een beetje tof om dingen te gaan ontdekken. En uh, toen had ik een periode dat ik eigenlijk altijd met hoorcolleges in mijn oren liep. <laughs> dus uh, dat doe ik nu niet meer trouwens hoor. Maar je was niet als uh, 14-jarig jongetje af en toe een boek aan het lezen of door de krant aan het bladeren? Nou jawel, maar ik was niet, uh, ik was niet bijzonder ja, goed het was, op de hoogte. Het was niet nee. op het, uh, neurote... Alleen geschiedenis heeft me altijd echt geïnteresseerd. Dus okay. voor geschiedenis haalde ik altijd wel prima cijfers. Dus daarom ben ik ook geschiedenis gaan studeren. Heb je goed geheugen? Sla je, al, sla je alles op wat je doet? Nee, hoogte. helemaal niet. Ik heb echt een rampzalig geheugen. Ik denk dat dat ook de belangrijkste reden is dat ik wil schrijven. Omdat ik bang ben dat ik het alles... Ik zit mijn boek nu ook, het kwam van een drukker, en dan dus zit ik te lezen. En ik, tjoe, hé, hey, inderdaad, weet je wel. En, en, en je bent het gewoon vergeten. Ik heb ook regelmatig dat ik gewoon mijn eigen boek moet terugpakken... omdat ik vergeten ben hoe het ook alweer zit. Maar hoe zit het dan met die hoorcolleges waar je dan zo'n verslaving voor opbouwt? Het, het, het beklijft toch wel, enigszins? Jawel, natuurlijk, de dingen begrijpen ook wel. Maar wat ik vooral leuk vind, of het, zijn, het waren bijvoorbeeld veel hoorcolleges van Home Academy. En door hele goede hoogleraren gegeven. En daar word je een beetje een generalist van. En ik, ik hou van boeken die veel dingen in verband zetten met elkaar. Ja. Dus die van de natuurkunde naar de psychologie gaan, naar de biologie, naar de geschiedenis, naar de sociologie. En dingen zeg maar in relatie tot elkaar beschrijven. Ja. Waren er nog meer plekken waarvan je het even aan ons toch moet vertellen waar je naar die hoorcolleges zat te luisteren? Behalve de douche? was dat toch wel de meest... Uh, <laughs> dat was uh, denk ik plek. wel de meest intieme lekkie. Ja. Um, je hebt een... Um, ik had het net over een... Uh, dat is die vertitel, of de vertaling van uh, Bill Bryson's boek. Een korte geschiedenis. Dat boek wat jij hebt geschreven. Dat is een kloekboek geworden van meer dan 400 pagina's. Um, zo kort is het niet. Maar je... Nou ja, je, je de, de tijd die je probeert vast te pakken... is wel uh, imposant in ieder geval. Aan het eind, je eindigt de proloog van je boek met de volgende twee zinnen. Het is nogal wat, ik weet het, maar het is de moeite van het proberen meer dan waard. Wat wilde je proberen? Nou, ik zal, ik zal eerst uitleggen waarom, waar ik begon. Ik begon eigenlijk anderhalf jaar geleden met een idee. Ik ga eigenlijk een simpel en klein boekje schrijven waarin ik ga laten zien hoe geweldig het gaat. Dus het was ook toen nog het uh, hoogtepunt van de crisis. Uh, Eurocrisis stond ze weer eens op, op ontploffen. En ik dacht, laat ik nou eens gewoon een hele reeks van leuke cijfers geven... waaruit blijkt dat Nederland in zo'n beetje alle ranglijstjes bovenin staat. Dat de mondiale vooruitgang geweldig gaat. Weet je, dat we de kindersterfte aan het uitroeien zijn. Dat de kinderarbeid op retour is. Dat het aantal oorlogsslachtoffers met meer dan 90 is afgenomen. Nou, ik zag het al helemaal voor me. Gewoon een klein boekje, 150 pagina's. En ik zat dat te tikken en ik kwam mijn ent en ik begon me steeds eigenlijk meer een hekel te krijgen aan dat boekje zelf. Want ik wist al waar de conclusie naartoe zou gaan. Namelijk, uh, hou op met zeuren. Een soort van, dat is eigenlijk de enige mogelijke conclusie vanuit, van zo'n boekje. Okay. En dat vond ik eigenlijk een beetje een oninteressante conclusie, uh, begon ik dat te vinden. Toen dacht ik, ik wil eigenlijk uitzoeken waar het moderne onbehagen vandaan komt. En wat voor vooruitgang nu nog achter al die oude vormen van vooruitgang liggen. Dus toen werd het eigenlijk een veel breder boek, want toen moest ik gaan uitleggen wat vooruitgang eigenlijk precies is. Hoe het heeft verlopen. Zo'n beetje sinds de oerknal. moest ik gaan uitleggen hoe mensen over vooruitgang hebben gedacht in de afgelopen 3000 jaar. Hoe dat vooruitgangsgeloof is opgekomen tijdens de verlichting, weer eens ondergegaan later. Hoe dat er precies uitziet, wat voor verschillende vormen van vooruitgang. Uitgangsgeloof je hebt, hoe dat uh, zich zou kunnen transformeren in de toekomst. Kortom, toen werd het een wat breder project. En uh, ja, vandaar. <laughs> Rutger Brechman is 24 jaar oud. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en Los Angeles... en doseerde aan de Universiteit van Utrecht. Hij schrijft voor onder meer NRC Next het Parool, de Volkskrant, Trouw en de Groene Amsterdammer. En hij is auteur bij De Bezige Bij. Hij schreef daar uh, met de kennis van toen, actuele problemen in het licht van de geschiedenis. En uh, morgen dus um, houdt hij zijn uh, nieuwste boek ten doop... Uh, Rijkt het eerste exemplaar uit aan Rob Wijnberg, hoorden we net. En de titel van het boek is De Geschiedenis van de Vooruitgang. Um, wilt u nou meer informatie over Casaluna... dan kunt u naar radio1.nl slash Casaluna. Dan kunt u terugluisteren wie hier uh, allemaal zijn geweest de afgelopen tijd... en aangekondigd zien wie er nog gaan komen. Uh, u kunt zich uh, heden met ons bemoeien via e-mail casaluna.ncv.nl. Facebook en Twitter zitten wij ook nog op. Het gaat dus goed met ons, Rutger... Um, om dan maar meteen terug te komen op waar je net mee begon. Waarom, waarom zeuren we zo? Is het iets typisch Nederlands? Nou, Het is eigenlijk volgens mij een van de belangrijkste vragen van deze tijd. Um, het is niet typisch Nederlands. Je ziet het eigenlijk in het hele Westen... dat, er, dat mensen um, persoonlijk best gelukkig zijn... maar dat er groot onbehagen bestaat over het land over het wij, zeg maar. Uh, dus dat zie je overal wel. Maar er is wel iets aan de hand met Nederland. Namelijk zeg maar, die kloof, Paul Snabel van het Sociaal Culture Planbureau... of inmiddels vertrokken, die noemde het altijd... met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. In het Engels is daar een wetenschappelijke term voor... noemen ze de optimism gap, de optimisme-kloof. Dus het verschil tussen hoe gelukkig je zelf bent... en hoe chagrijnig je bent over het land. Nou, van die kloof weten we dat die nergens zo groot is als in Nederland. Dus wat dat betreft lijkt er wel iets aan de hand te zijn in dit land. En misschien heeft dat wel te maken met juist het feit... dat we het zo vreselijk goed doen... Um, dus het is eigenlijk bijna geen uh, ranglijstje te bedenken. Ik heb het laatst nog eens op een rijtje gezet. Van, uh, nou ja, we zijn het rijkste land na Luxemburg. Maar dan zou je ook ja. kunnen zeggen dat de Denen en de Finnen... die ook altijd bovenaan dat soort lijstjes zitten... Uh, even hard aan het zeuren zijn als wij. Is dat zo? Ja, daar heb, je, daar heb je een hele goede, goede vraag. Ik heb het een uitgezocht. Want ik wou inderdaad, dit ook u, voor, de, voor de Volkskrant was dat toen in een, in een artikel. Toen wou ik inderdaad begrijpen waarom het, wij zo verschillen van de Denen in dit opzicht. Want de Denen lijken in sociaal-economisch, uh, op zich lijkt het enorm op Nederland. Hè? Uh, als je die serie Borgen bekijkt, dan denk je, ook, okay, oh, dat lijkt behoorlijk op Nederland. Uh, maar die optimisme-kloof is bij hun veel kleiner. Ik denk dat het daar ligt aan een uh, minder heigere relatie met de media... Dus in Nederland zijn de media voor een groot deel verantwoordelijk... vooral in de afgelopen tien jaar... voor het slopen van het vooruitgangsgeloof, denk ik. Of het hele idee dat het goed gaat. Maar daar zou je meteen op kunnen um, inbreken en zeggen... dat is de Nederlandse media die dat doet. Mm -hmm. Dus ook bij hun zit er blijkbaar het... het uh, ik sprak met een vriendin hier over vanmiddag aan de hand uh, van jouw boek. En die zei, wij Hollanders hebben gewoon een zeikgen, zei ze. Nou, het klopt niet helemaal, nee? want in de jaren negentig... toen waren we genetisch nog identiek, denk ik, zo ongeveer aan nu. En toen waren we buitengewoon optimistisch. Ik bedoel, als je die rapporten van het Sociaal cultureel Planbureau van toen leest... toen zat er toch een soort van... ik weet niet wat er toen in ons water zat, maar... Uh, uh, toen, was, toen was de stemming in ieder geval heel anders. En die wordt nu vaak een beetje getypeerd als naïef en weet ik wat allemaal. Maar het is natuurlijk vrij snel omgeslagen aan het begin van deze eeuwwisseling. Het is niet iets structureels, een soort Calvinistisch iets... wat blijft hangen dat we niet... Kunnen, het, je zegt het ja. gaat hartstikke goed. Waarom, nou ja, waarom kunnen we daar niet wat meer van genieten, zou je kunnen zeggen? Ja, ja het is, ik vind het, als je er echt diep over nadenkt, is het een van de meest fascinerende vragen. Als je teruggaat naar denkers als uh, iemand als Benjamin Franklin of. John Stuart Mill, halverwege de 19e eeuw... de grondlegger van het liberalisme. Of Keynes of Russell. Uh, Bertrand Russell is een van mijn favoriete filosofen. zijn allemaal denkers geweest die ooit... Uh, vooruit blikten op een tijd... van dat we rijk, veilig en gezond zouden zijn. Dat we eindelijk ja, zouden gaan genieten van het leven. Dan zouden we tijd gaan besteden aan kunst... en aan vrienden en aan familie en aan muziek. Weet je wel, dat zou... Dat, dan was, zouden we vooral, dat uh, was hun voorspelling. Ja, dat was ja. echt een... Uh, Keynes is misschien wat het mooiste voorbeeld. Die schreef ja. in 1930 op het hoogtepunt... Van van de crisis schreef hij een fascinerend essay dat ik nog iedereen kan aanraden om nu nog eens, eens te lezen. Het heet uh, Economic Possibilities for our Grandchildren, uh, economische mogelijkheden voor onze kleinkinderen. En wat Keynes eigenlijk deed is hij maakte eerst een voorspelling. Hij zei: nou, ik denk dat we in 2030, dus over 100 jaar, uh, dat we ongeveer vijf tot acht keer zo rijk zullen zijn, of vier tot acht keer zo rijk zullen zijn. Nou, we, we zijn inmiddels al vijf keer zo rijk. En hij zei: nou, als dat lukt als, als dat lukt in 2030, dan voorspel ik dat we nog een goede levensstandaard kunnen hebben dan. En tegelijkertijd een werkweek van 15 uur. Nou, dat klinkt natuurlijk idioot. Maar dat was zijn idee. En zijn andere idee wat er nog bij hoorde, is economen zullen dan ja, een soort van wat tandartsen nu zijn, zeg maar. Ze zullen nog wel nuttig zijn, maar ze zullen eigenlijk in de marge van de samenleving opereren. Af en toe een beetje wat repareren her en der. Ja. Maar totaal niet de profeten die het nu zijn natuurlijk. Want dat is een van de meest fascinerende dingen die ons in de crisis overkomen. Is dat we worden overspoeld door, door die toekomst. Door genen die eigenlijk tandartsen zouden moeten zijn. Maar er zit er eigenlijk ook daar een soort verbazingwekkende naïviteit in... dat dat soort slimme figuren ervan uitgaan dat er een tijd komt... waar we het met z'n allen voor de bakker hebben. Want het is in de geschiedenis natuurlijk nog eigenlijk nog nooit gebeurd... dat je een soort constante lijn had van het is oké, okay, we houden het zo. Je hebt natuurlijk daarna mm -hmm. niet zo lang voor 9-11... de Amerikaanse filosoof, zijn volgens mij Fukuyama gehad... Mm -hmm. die het eind van de geschiedenis aankondigde, mm -hmm. het is af. Het bouwsel de wereld. En toen kwam 9-11. En toen bleek het toch anders te gaan. Ja. Um, er zit een soort naïviteit in, toch? Om dat te voorspellen. Nou, over Fukuyama is dat natuurlijk vaak gezegd dat hij naïef zou zijn. Maar dat is vooral goed, vaak jou, gezegd door mensen die zijn, werk hebben, essay, dat is... die zijn werk niet hebben gelezen. Wat Fukuyama ook zei aan het einde van, zijn, van dat artikel waarin hij zei... De, de geschiedenis is ten einde zeiden van ja, dat zal wel een treurige tijd zijn... waarin geen kunst is, geen filosofie en weet ik het allemaal. En daar schreef hij eigenlijk het onbehagen van een moderne consumptiemaatschappij... Mm -hmm. waarin mensen vreselijk veel troep kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben... en daardoor harder gaan werken en zo. Maar om op Keynes terug te komen... het is wel degelijk heel erg lang een politiek ideaal geweest... bijvoorbeeld binnen de sociaaldemocratie. Trouwens ook een ideaal dat op grote schaal verwezenlijkt is om minder te gaan werken. Dat is, er zijn allerlei mooie adviezen, bijvoorbeeld geschreven van de Amerikaanse Senaat, die in de jaren zestig verwachtte dat we ook in de jaren tachtig en 2000 nog maar 20 tot 14 uur of zo zouden werken. Dus wat dat betreft is het helemaal niet zo heel naïef of utopisch. We hebben het zelfs tot de jaren tachtig echt gedaan, gewoon groei omgezet in vrije tijd. Alleen vanaf dat moment zijn we groei weer om gaan zetten in meer consumptie. Dus je kan eigenlijk twee dingen doen natuurlijk. Als je dingen efficiënter produceert. Als je uh, arbeidsproductiviteit omhoog gaat. Wat het nog steeds doet. Uh -huh. Dan kan je, kan je zeggen, oké okay, dan ga ik nog meer dingen kopen. Of je gaat zeggen, nou dan ga ik minder werken. En, dan ga ik, en de voorspelling van Keynes was. Er komt een moment dat mensen zoveel shit hebben. Zoveel troep. Dat ze zeggen, ja nu ga ik even ervan genieten. En het fascinerende is dat moment lijkt maar niet te komen. Ja. Maar de, en, en tegelijkertijd zit in deze theorie. Um, wordt er van uitgegaan dat dat mensen hun werk misschien niet zo leuk vinden. Terwijl heel, voor ook een behoorlijk aantal mensen... is het het leukste om te doen om te absoluut, werken. Absoluut, absoluut. Ja. Keynes pleit ook helemaal niet voor het instellen... van een tijdspolitie of iets dergelijks. Van je mag niet meer dan... Ja, het is gewoon een, een behoorlijk week optimistisch week werken, mensbeeld. Zou je je zeggen. De, nee, en, en het is ook helemaal niet zo... dat je dan die vrije tijd zou gaan besteden... aan uh, meer hamburgers eten... en televisie kijken of zo. Ja. Um, ja, is er is trouwens uh, kort geleden... nog een heel leuk experiment gedaan... Hè, in de Amerikaanse staat Utah. Ja, hebben ze op een gegeven moment gezegd... we gaan over naar de vierdaagse werkweek. Hadden de democraten bedacht. Nou, wat was het effect? Een um, paar maanden later was Utah meteen... nationaal kampioen vrijwilligerswerk. Dus het is, ja, je kan een zwart mensbeeld hebben... en zeggen ze gaan alleen maar hamburgers eten. Maar volgens mij uh, wijst de praktijk heel vaak het tegendeel uit. Ja. Um, ik wil nog even terugkomen op het um, optimism gap, zoals je het mm -hmm. noemt. Of, of wat Snabel dus zei het gaat goed met mij, het gaat slecht met de maatschappij. Trap jij niet in dezelfde val? Gaat het goed met jou? Ja, dat is wel een goed puntje. Ja. Ik, ik, ik, ik dacht op een gegeven moment ook aan het eind van het schrijven van mijn boek... ik heb een groot pleidooi tegen nostalgie... omdat ik nostalgie beschouw als een verheerlijking van het verleden... dat eigenlijk niet bestaat, het is meer fantasie en zo. En dat het hele sentiment dat vroeger was alles was beter... dat dat eigenlijk laat zien dat we geen vooruitgangsgeloof meer hebben... en dat we het dan maar zoeken in het verleden. Maar vervolgens had ik zo'n nostalgische dingen op te schrijven... In, in, in eigenlijk mijn laatste deel... en over oude denkers op te halen. dacht ik, dat ja, ben je zelf niet... nostalgisch is eigenlijk. Ja. Maar, maar geef nog eens antwoord op de vraag, meneer Bregman. Gaat, gaat het goed met u? Met mij? Ja, het ja. gaat uitstekend, ja. En dan toch zo'n zorgelijk boek over de wereld. Nee, maar het is geen moet zorgelijk jij, moet boek. Jij niet in de het is moet een... jij niet in het park gaan liggen? Nee, maar ook? het is absoluut geen zorgelijk boek. Het is, het is echt een, een, een combinatie van twee dingen. Je laat eerst zien hoe ongelooflijk het goed het gaat in materieel opzicht, uh -huh. in veiligheidsopzicht... in onze gezondheid, hoe dat gegroeid is. En wat voor enorme herculische taak dan aan het eind van de geschiedenis staat. Namelijk, hoe ga je zin geven aan een rijk, veilig en gezond leven? Dat blijkt verdomd lastig te zijn. Maar dat is niet iets om pessimistisch over te zijn of chagrijnig. Nee, dat is juist uh, volgens mij een grote luxe. Maar goed, wat, wat zo makkelijk kom je hier niet vanaf. Uh, je zou ook kunnen denken... We leven in, in he, om, om nogmaals terug te komen op Keynes. We leven in zo'n goede tijd. Het gaat eigenlijk zo goed. Um, ik ga daar eens gewoon, ik ga gewoon eens in het park liggen en een beetje van genieten. En, en, maar dat is toch ook niet wat jou lukt dan? Het is toch dat je je. Een zorgelijk boek is misschien niet goed, maar je maakt je wel degelijk zorgen over waar het nu naartoe moet. En je, het is iets, nou ja, waar je misschien niet van wakker ligt, maar iets wat je toch behoorlijk bezighoudt. Ja. Nee, ik wil een steentje bijdragen. Ik wil mezelf een nuttig onderdeel voelen van een geheel, van een gemeenschap. Ik voel me Nederlander en heb het idee van... ik kan misschien wel met mijn denken of met mijn schrijven... kan ik mensen bereiken en denken veranderen. En waarin ik denk ik ook verschil van uh, veel uh, moderne politici of denkers. Ik, ik neem het denken zelf heel serieus. Ik denk dat je mm -hmm. een wereld daadwerkelijk kan veranderen... door op andere manieren na te gaan denken... en dat dan vanzelf allerlei andere dingen zullen volgen... Um, dus, dus wat dat betreft uh, ben ik helemaal niet van het luier in het park of zo. Ja. Nee, maar waarom ik er natuurlijk ook over begin. Je boek gaat over de geschiedenis van de vooruitgang, het vooruitgangsdenken. Mm -hmm. um, daar komen we later nog over te spreken, maar je geeft daar onder meer in aan... Um, nou, dat er op behoorlijk veel onderdelen van de vooruitgang een soort grens is bereikt... en dat we misschien op een andere manier vooruit moeten gaan... Mm -hmm. um, en de vraag is natuurlijk, en dat is ook waarom ik die vraag voor aan jou stelde... kan de mens wel uh, zonder het streven naar vooruitgang? Ja, ik denk het niet, nee, nee. Ik denk toch dat als je gaat kijken in de geschiedenis van het denken over vooruitgang... en je gaat helemaal terug naar... Nou, de oude Grieken hadden een soort van cyclisch idee van de geschiedenis verloopt in cirkels. Maar dat had ook een bepaalde, bepaalde zin, want de, de, de goden die droegen die geschiedenis... Dan komt, het dan komt er met de christenen voor het eerst een lijn in eigenlijk. Dan gaat het lineair? Ik bedoel, op aarde is het ellendig, maar in de hemel komt het straks goed voor een select clubje van uitverkorenen. Dat is ook een bepaald vooruitgangsidee, al is het niet hier op aarde. En wat dan de innovatie is van bijvoorbeeld uh, een paar radicale christelijke stromingen, Als de millenniaristen, die halen die vooruitgang naar beneden. Die zeggen op een gegeven moment: wij moeten een paradijs op aarde creëren. Jan van Leiden is daar een mooi voorbeeld van. Dat is een uh, hele radicale gelovige die op een gegeven moment in Münster zei: van wij gaan hier een soort van paradijs op aarde Creëren. Nou, en dat idee eigenlijk is gewoon geseculariseerd in het verlichtingsdenken. Dat is geseculariseerd door, door economen, door filosofen, door psychologen, bij van de Bacon, Descartes, Er is een hele reeks van denkers op te noemen. Van wij gaan dat dat wat van oorsprong echt iets religieus was, is een soort van seculiere religie geworden. En ik wat denk, is dan die nieuwe religie? Is dat het materialisme? Is het zo simpel? Nou, het is, wat ik in mijn boek pleit of, of betoog is dat er eigenlijk vanuit dat verlichtingsdenken twee vormen van denken over vooruitgang uh, kwamen. Eén is meer een Engelse of een Anglo-saxische manier van denken en ander is meer Franse, continentale manier. Um, het eerste, dat anglo Saxi, dat neemt meer het individu als uitgangspunt. Mm -hmm. Het gaat terug op denkers als um, Francis Bacon en Adam Smith... de bekende grondlegger van de vrije markt. En het had eigenlijk niet echt een einddoel voor de vooruitgang. Het zag vooral de markt als, als, als motor. Um, en een stapje voor stapje zou uh, de wereld een betere, prettigere, beschaafdere, rijkere plek worden. Maar het had niet echt een einddoel. En dat is een grote makke van mm -hmm. dit vooruitgangsdenken. Want het heeft daarbij vooral gefocust op het middel niet op het doel andere vorm van vooruitgangsdenken. Dat Fransen, dat Duitse, denk aan figuren als Marx en Hegel, maar ook aan eerdere denkers, Franse utopisten bijvoorbeeld, Rousseau, die hadden meer een idee van we gaan richting een bepaald utopia. Zeg maar, een soort van uh, goede wereld hier op aarde. Het had echt een, een eindigheid zat erin. Mm -hmm. uh, maar dat was ook een levensgevaarlijke vorm van vooruitgangsdenken, want het had namelijk de, de blauwdruk in zich. Denk aan de communisten en de fascisten, die zijn hier gewoon ook exponenten van. Die hadden ook het idee... ik kan gewoon de hemel creëren op aarde. En iedereen die niet in mijn hemel past... die snij ik eruit. Die ja. moet weg. Um, en waar ik eigenlijk voor pleit... is logisch, een soort van... doe de Aristoteles, het gulden midden. Deze twee vormen van vooruitgang... eens denken proberen te... Um, fuseren eigenlijk met elkaar... En wat ik denk dat we. Is, je moet wel gaan nadenken over. wat zijn nou precies je doelen? Wat is een bepaald beeld van een betere wereld? Mm -hmm. Een soort van utopie schetsen. Maar die utopie mag niet een blauwdruk worden. Weet je? Het mag niet hard worden. Want dat leidt tot al die, uh, al die gruwelijke dingen: tot geweld, ja. het uitsluiten van mensen. Dus het moet een soort van abstract schilderij zijn. Uh, dit... Dat is in de notendop. Uh... Ja, en tegelijkertijd, als je dit zo schetst: het, het abstracte mm -hmm. schilderij. Uh, nou, dus de, de combinatie. Van de weg bewandelen, maar toch ergens een soort vaag, licht utopisch beeld waar het dan naartoe mm -hmm. moet. Nou ja, ik, ik, ik zeg het woord vaag al. Het is hoe ga je dit aan de man brengen, wat je nu schetst. Um, volgens mij is het niet zo heel ingewikkeld. Ik, ik, ik zal eerst het alternatief schetsen. Het alternatief is zoals moderne politiek nu in elkaar zit. Dat is een, wordt vaak als technocratisch gekenschetst. Dat gaat uit van bepaalde parameters die belangrijk zijn... als het BPP, de economische groei, de concurrentiekracht, et cetera. En er zitten heel veel onuitgesproken aannames achter. Aannames die eigenlijk nooit bediscussieerd worden... maar die volgens mij wel de moeite van het bediscussiëren waard zijn... Mm -hmm. Um, dus wat je eigenlijk begint met doen, als je op een wat utopische manier gaat nadenken, is je gaat eigenlijk weer terug naar de basis en nadenken over hoe ziet een goed leven er eigenlijk uit en hoe ziet dan een goede samenleving eruit. En dan ga je opeens bepaalde dingen opvallen. Iets wat mij bijvoorbeeld opvalt is dat het aantal burn-outs aan het exploderen is momenteel dat er steeds meer mensen pillen slikken, dat het aantal depressies lijkt te groeien. Dit zijn allerlei variabelen die niet opduiken in de modellen van het Centraal Planbureau... omdat ze economisch eigenlijk niet relevant zijn. Althans, mm -hmm. ze de arbeidsproductiviteit neemt misschien af en dan zou mm -hmm. het een probleem kunnen worden. Maar het zijn, het zijn geen relevante uh, variabelen... omdat eigenlijk uh, politici niet geïnteresseerd zijn in het goede leven. En dat gebeurt onder het slogan, ja, het goede leven... Dat moeten mensen maar zelf uitzoeken. Weet je wel. We zitten een soort van met het liberalisme van doe je ding maar. Uh, zoals Ed Nijpels dat zei, lekker jezelf zijn. Uh, en ik denk dat dat een grote fout is. Ik denk dat dat een intellectuele echt een, een, een blunder is om te denken... dat je neutraal kan zijn als overheid. En dat je je kan permitteren om gewoon maar uh, te zeggen... ja, we houden ons niet bezig met wat een goed leven is. Want dan laat je eigenlijk de onuitgesproken aannames hun gang gaan. Mm -hmm. uh, dus dat, dat bedoel ik eigenlijk met utopisch denken. Dat is helemaal niet zo heel erg uh, complex of raar. En uh, het, is, het hoeft ook helemaal niet dat het mijn utopie... of mijn, uh, mijn abstracte schilderij moet zijn van minder werken... of iets doen aan die burn-outs of weet ik veel. Uh, denk aan radicalere voorstellen als een basisloon. Uh, er zijn allerlei interessante ideeën te formuleren. Daar gaat het me niet zozeer om hoe het precies uitziet... maar dat het denken wel weer opengebroken wordt. Dus dat je buiten bestaande kaders durft te redeneren. Dat lijkt me een goede zaak. Ja. Ja, dat kan ik denk ik alleen maar met je eens zijn. Maar dan is het me toch, is het me toch nog niet helder. Want mm -hmm. um, eigenlijk wat je hier voorschetst is... Um, de religie heeft minder macht. En zeker, in onze, nou ja, zeker hier in Nederland mm -hmm. is, is de religie niet leidend voor de meeste mensen. Uh, de utopische gedachten of de idealismes, communisme, fascisme... Heeft, uh, nou, daarvan is ook bewezen, past er maar een beetje mee op. Mm -hmm. Het kapitalisme blijkt sinds nou ja, de, de huidige crisis ook niet het ideaalbeeld te zijn. Mm -hmm. En er is blijkbaar toch een drift dat er iets anders moet komen. En we zijn natuurlijk... Met niets gaat het ons niet lukken. We zijn voor, niet voor niets onszelf ja. aan het kapot yoga, zinsgeving, weekenden... Ja. En noem het allemaal op, ja. wat we verzinnen om toch ergens hou vast te hebben. Ik geloof niet in God, maar er is wel iets. Ja, ja, ja. He, weet je wel. Um, en het beeld wat jij schetst van een alternatief... Je, je, of tenminste, je legt eigenlijk je faciliteert de manier van. Of je zegt hem legt uit hoe we in de manier van denken om tot iets nieuws moeten komen. Maar wat dat nieuwe is. Dat lijkt me een behoorlijk lastige opgave. Ja, nee, dat is zo. Uh... Ben jij er al uit? Of, of ga je daar nog eens over nog heel lang over nadenken? Komt dat, wordt dat het volgende boek? Nou, een van de dingen waar ik het meeste mee worstel, is dat. Wat we hebben gezien bij alle vormen van vooruitgangsdenken in het verleden... is dat ze altijd een bepaald collectief hadden als motor. Of het nou een partij was, of een vakbond, of een kerk, of een nazistaat... of een groter verband, dat was altijd cruciaal daarin. En wat we eigenlijk hebben gezien in de afgelopen decennia... is dat bijna alle collectieven zijn afgebrokkeld. Dus kerk die stromen leeg, vakbonden zijn een hoopje ellende geworden... partijen die hebben nauwelijks leden meer... Um, dus al die traditionele uh, middelen waarin mensen hun onbehagen en hun zorgen, maar ook hun idealisme en passies konden kanaliseren, ja. om eigenlijk te werken aan een betere wereld, die bestaan niet meer. Kortom, mensen zijn nog wel idealistisch. Dat, dat zien we in allerlei cijfers. Bijvoorbeeld, in Nederland zijn wereldkampioen vrijwilligerswerk. En maken zich zorgen over van alles en nog wat. Ja. Maar als ze die vervolgens die dingen echt willen gaan kanaliseren, ja, dan gaan ze op yogacursus of weet ik ja, veel wat. Ja, ja. Dan, dan komen al dit soort uh, dingen. Dus, dus dat hebben... is wel een van de grootste de uitdagingen. Van is het mogelijk om uh, nieuwe collectieven te grondvesten? En als dat niet zo lukt, zijn dan lokale alternatieven, of meer zoals de, mm -hmm. de bekende do-it-yourself-bewegingen, dat soort dingen, zijn die genoeg? Als ik heel eerlijk ben, dat weet ik niet. Ja. Dus we hebben eigenlijk een dubbele uitdaging. We moeten, we moeten een goed alternatief bedenken voor religie, idealisme en kapitalisme. Mm -hmm. en, en, maar voor het zover is, <laughs> moeten we ook nog eens een beetje uit het individualisme een beetje bij elkaar klonteren... om iets op gang te brengen. Ja. Voor, je krijgt het nog druk. <laughs> ja, het is dat. And drives her away far from all things that we are. Puts on smile and brings it in and brings it out. He says, Bye, bye, bye. This is bad day, looking for the greatest game, on a bad day, looking for the greatest game, the greatest game. U luisterde naar The Great Escape van Patrick Watson, singer-songwriter. En is meegenomen door mijn gast, historicus en schrijver Rutger Brechtman, 24 jaar oud, die hier bij het haardvuur van Casaluna toelichting geeft bij zijn imposante boek um, dat hij morgen ten doop gaat houden. De geschiedenis van de vooruitgang. Radio 1, Casaluna, Nathan Vecht. Rutger, als jij, hoe lang heb je aan het boek gewerkt? Anderhalf jaar. Um, word je er dan helemaal door in beslag genomen? Is er nog iets anders dan dit? Nee. Um, een boek is echt enorm verslavend. En dat heeft allerlei uh, rare en soms ook vervelende effecten. Namelijk dat je soms als een zombie naar je computer toe loopt... en niet eens door hebt. Terwijl je bijvoorbeeld iets anders aan het doen was. Ik heb één keer gehad dat ik met mijn vriendin gewoon een film aan het kijken was. En zij even naar het toilet ging. En ik gewoon naar mijn computer toe liep. en het op starten En daar aan ging zitten werken. En dat ze terugkwam en zegt: Wat ben je aan het doen? Welke film was dus, dat? Uh, oh, dat weet ik al niet meer. <laughs> Geen idee. Je was met je gedachten ergens anders. Maar je, ja, het is echt ontzettend leuk. Maar je wordt echt neurotisch van. Want je denkt elke keer: oh, er moet nog dit, er moet nog ja. dat gebeuren. En je leest iets in de krant of je leest een nieuw boek. En je denkt: Oh, dat moet ik ook in verwerken. Of ik moet er ja. dus mee doen. Dus uh, als het dan af is, is het ook echt een pak voor je hart. Je omschreef jezelf aan het begin van dit uur als een generalist. Iemand die, eh, nou ja, wel... wel de, de, de honger naar kennis is niet snel eh, gestild. Bij jou heb ik het idee. En achterin jouw boek staat een bibliografie. Met de boeken die je aanhaalt en eh, naar ik aanneem gelezen. Of in ieder geval deels gelezen hebt. En als ik daar doorheen ga, dat zijn zo'n beetje... Alle grote filosofen, denkers, historici van de... Vorige eeuw, dan denk ik, als ik in een leven, in mijn hele leven, eraan toe kom om dat allemaal tot me te nemen. dan zou ik een gelukkig, gelukkig mens zijn. Op een of andere manier is het jou al gelukt. Ja, maar jij leest stapel. Jij leest vast ook romans en zo. Ik zeg ja, altijd, af en toe. Ja, ja precies. Nou, ik zeg altijd dat is een luxe die ik me niet kan permitteren. Oké, okay. okay. <laughs> um, maar ergens komt het, de, de drift vandaan um, om dit te gaan maken, zo'n. Nou ja, imposant boekwerk... waar je eigenlijk de hele geschiedenis op je schouders neemt. Probeert te beschouwen... en mm -hmm. ook nog iets over het nu probeert te vertellen. Waar, waar komt dat vandaan? Het kwam ook echt simpelweg voort... uit een passie dat ik... In mijn omgeving heel veel mensen zie die gewoon simpelweg geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Ja. En willen weten hoe het zit. Maar ja, dan denken ze, ja, wat moet ik dan gaan doen? Moet ik dan een boek kopen over De Gal of over Paaseiland of over weet ik veel wat? En dan weet ik over één onderwerp heel veel, maar dan weet ik uiteindelijk nog niks. Dus ik hou, ik hou zelf heel erg veel van wereldgeschiedenissen. En van de hele reeks van anekdotes die je erbij opdoet die je aan de bar kan vertellen. Dus die simpele passie zit er ook gewoon achter. Gewoon een, ja. gewoon een goed verhaal. Uh, waar je af en toe wat van bij blijft en waar je mee tof kan doen op verjaardagfeestjes. Laat ik het zo en er zit geen uh, grotere missie bij, en een heilig boete? Ja, tuurlijk, tuurlijk wel. Dat het, zit, het volk zit willen bij. verheffen, zit dat erbij? Ja, uiteindelijk zit dat er wel in. Ja. Ik, ik, ik, uh, misschien komt dat uit mijn frustratie ook van de moderne. Ik kom natuurlijk van de moderne universiteit af, die in de afgelopen 30 jaar vakkundig is gesloopt. Door. Um, managers. Ja, door van bovenaf en managers ja. en zo. En waar het hele idee van een generalist zijn en doen en van meerdere dingetjes wat, wat te weten komen. eigenlijk uh, not done is. Het mag niet uh, meer. Weet heb je, je het moet... van thuis meegekregen? doen en verheffen? Ja, denk ik wel, ja. ja. Uit nou, wat voor gezin kom je? Ik uh, kom uit een. Uh, ik ben een domineeszoon. Dus ja. wellicht zit dat er ook een beetje in. Ja, ja. Dus dan Dus had je de keuze om. Uh, cabaretier te worden of historicus, dat doen, uh, doen zonen toch? Ja, nou, ik weet nog wel dat ik, dat ik een jaar of wat was het, 13, 14 was... en tegen wat vrienden zei, nou, dan kan ik altijd nog en dan word ik wel cabaretier later. En toen weet ik nog wat een vriendje van me zei, dat door merg en been ging. Die zei, ja, maar Rutger, jij bent toch helemaal niet grappig? Nou ja, dan ben je maar gaan schrijven. <laughs> uh, en ben je, ben je religieus opgevoed? Ja, uh, ik ben zelf niet meer religieus. Uh, althans... Voor mijn gevoel wel een beetje. Maar eh, omdat ik heel veel van die grote vragen... dat noem ik religieuze vragen. En ik ga er misschien op een bepaalde manier... als je het breed definieert ook met een religieuze manier mee om. Maar eh, eh, ja, tot mijn achttiende in de kerk gezeten. In, uh, maar helemaal niet in een... Uh, mensen hebben vaak allerlei strenge ideeën bij, uh, bij geloof. Maar dat is absoluut niet. Ik ben uh, heel prettig. Op... Ja, ik had er laatst ook een discussie over met mijn vader... dat vrijzinnig ook weer niet de bedoeling ja. was. Maar ik vind vrijzinnig wel de, go de goede term eigenlijk. Omdat, uh, maar je hebt daar niet woedend mee gebroken? Nee, helemaal nee. niet. Nee. Hele vrije keuzes gemaakt. En eigenlijk nee. was het voor mijn gevoel ook wel een, een, een verdrietig afscheid. Laat ik het zo zeggen. Uhm, van dat verdrietige afscheid... Wil ik weer met je naar de grote wereld als je ja. het goed vindt. Um, ergens in je boek las ik dat vooruitgang, of het min of meer een onomkeerbaar iets is, ja. um, en als je nou kijkt naar het begin van de vooruitgang, en dat, dat geef je aan, dat begint eigenlijk in Mesopotamië, het huidige Irak, daarna waren er een aantal plekken en landen en, en volken die grote stappen hebben gezet, mm -hmm. onder andere de Egyptenaren. Mm -hmm. De Grieken. En als je nu kijkt in 2013 naar Irak, Egypte en Griekenland... een veel grotere puinhoop kan je niet voorstellen. Ja. Is, is, is het wel onomkeerbaar ja. de vooruitgang? Nou, dat is, er zit een grote ironie in de geschiedenis inderdaad... dat een aantal van de echt de plekken van beschaving... dat dat nu uh, bendes en rotzooi zijn. Um, maar vooruitgang is iets wat zich enorm snel uh, verspreidt... en dus ook het voortdurend geografisch kan gaan verschillen... Zit er een soort oorzakelijk verband in dat de, eigenlijk de bron waar de grote stappen werden gezet, dat die gedoemd zijn om op een gegeven moment weer in te storten? Nou, ik geloof niet in historische wetten, maar er zijn wel interessante voorbeelden. Neem bijvoorbeeld ook Latijns-Amerika. Toen Columbus aankwam in 1492, toen ontdekte hij daar natuurlijk een van de rijkste continenten. Of eigenlijk later Pizarro en zo en de, de Spaanse veroveraars. Waarom gingen ze daar naartoe? Omdat daar wat te halen van. Waarom gingen de Engelsen later naar Noord-Amerika? omdat er niks anders meer over was. Niet omdat ze Noord-Amerika zo interessant vonden. Integendeel, het was een lege bende. Er was niks te doen. Uh, maar wat is vervolgens het gevolg geweest? Latijns-Amerika is nu het armste continent... want het is helemaal kapot gemaakt door de Spanjaarden... met een heel slavernijstelsel. En uh, Noord-Amerika is het rijkste continent geworden... Uh, omdat de Engelsen daar uh, ja, de lokale bevolking niet konden uitbuiten. Dus daar toch maar genoodzaakt waren... een soort van min of meer democratisch systeem op te zetten. Dus de vooruitgang kent heel vaak ironie. Maar als je het op mondiale schaal bekijkt... zie je toch heel vaak dat degenen die achterblijven... ja, die zijn het haasje. Dus het simpelste voorbeeld is uh, de jagers en verzamelaars. Ik bedoel, die zijn op een gegeven moment... komen dan de landbouwers. En ze worden verdreven, ze worden uitgeroeid. Ze gaan ten onder aan allerlei uh, ziektes die uh, de landbouwers hebben gekregen van een gedomesticeerde beesten. Mm -hmm. um, dus daar kan je niet tegenop, eigenlijk. Je uh, moet wel mee in die verantwoordelen. Ja, je vreugde. moet wel mee. Dat, die, die, dat zie je steeds gebeuren. Je, je, de mensenapen is dat ook overkomen, natuurlijk. Toen Homo ja. sapiens, 50.000 jaar geleden... Uh, ging dansen, ging zingen, ging praten, ging bidden en al dat soort dingen. En toen Homo sapiens voor het eerst uh, wat interessantere speren ging maken en zo... toen hebben we in vrij rap tempo hebben we al die andere mensenapen ja weggeconcureerd, uitgroeid We weten het niet precies. Of, we die, of, of misschien oh ja. dat de Neandertalers onze eerste genocide zijn geweest. Dat zou kunnen. Dus je zou eigenlijk kunnen stellen dat de, uh, de vooruitgang doorzet... alleen dat het ons af en toe lukt... met die vooruitgang om, om onszelf in elkaar te doen storten. Of... Ja, nou, ik, noem dat, ik ben dat zelf vooruitgangsvallen gaan noemen. Het eigenlijk uh -huh. naar een uh, term van de Amerikaanse historicus uh, Ronald Wright. Um, en het idee is... Je gaat steeds harder rijden, zeg maar, in de ja. car of de trein van vooruitgang. Maar er zit zitten gaten in de weg. En die gaten in de weg, nou ja, die kan je proberen te ontwijken. Je kan er ook indonderen en dan gaat die car. Uh, en misschien is het zo dat er ooit op ons pad in de geschiedenis van de vooruitgang... een hele diepe keel komt die de hele car doet kantelen. En dat we dan weer naar beneden donderen of zo. Dat zou kunnen. Het is niet onmogelijk. Ja. Um, maar je ziet dat vooruitgang zijn eigen problemen steeds creëert. En hebben we dat nodig? Hebben we die... Als ik die kuil dan even een tijdelijke achteruitgang mag noemen. Mm. Hebben we die achteruitgang nodig om weer vooruit te gaan? Of laat ik anders zeggen. Ja. Is er, er is natuurlijk nu een reden dat in India en China... Die Unie, het aantal mensen dat heel hard aan het werk is op de universiteiten... en een hoger niveau haalt dan dat wij hier schijnen te hebben. Daar, daar zit natuurlijk een, iets achter. Kan je verzadigd raken... en heb je dan een, een klap nodig om ja, weer vooruit ja. te kunnen. Ja, de historicus Jan Romein, hè, onze grote Nederlandse historicus... die noemde dat de wet van de rem en de spoorsprong. Mm -hmm. Je wordt een beetje lui en je, je komt niet meer vooruit. Is dat de dat wet van Maar misschien, volgens mij, is het nog belangrijker... is um, echt dat als je in een vooruitgangsval dondert... dat de enige manier om eruit te komen, ook weer met de metafoor van een kar... je moet flink op gas drukken, zeg maar. Want ja, anders kom je er niet uit. Um, dus wat bijvoorbeeld gebeurde toen... Um, wij als jagers en verzamelaars enorm goed waren geworden in het jagen... waarom waren ons langzaamaan aan te ontwikkelen, waren het beter dan andere mensapen... is dat we enorm hard uh, de megafauna gingen uitroeien... en bijna alle grote dieren doodgingen. Nou ja, als je dat doet, heb je op een gegeven moment natuurlijk niks meer te eten. Dus het leek het erop alsof we in zo'n vooruitgang zoal aan het tuimelen waren... en we zelf ook zouden gaan uitsterven. Maar wat hebben we gedaan? Ja, De vooruitgang heeft ons gered, de landbouw is uitgevonden. Dus dan zie je vaak dat op dat soort cruciale kruispunten in de geschiedenis wat extra gas geven uh, de boel eruit redt. Je geeft net aan dat er geen wetmatigheden zijn in de historie. Um, en toch uh, heb je een boek geschreven waarmee je niet alleen terugkijkt, maar ook onze tijd beschouwt. Mm -hmm. Is dat wel, is het niet eigenlijk not dan voor een historicus om zijn eigen tijd. Ja, uh... yeah, zeer sure not done, yeah. <laughs> dan, ja. doe je dat dan, jongen? <laughs> <laughs> ja, ja toch, toch maar doen. Hè. Um... Kijk, ik ben niet een historicus die zegt... nou, je kan een beetje extra, extrapoleren op basis van huidige trends... en we zullen dus zien dat we in 2050 hier en daar zijn aanbeland. Dat, dat, dat, dat, dat doe ik niet. Ik laat wel zien van wat voor trends er zijn... en dat, we wel, dat het wel behoorlijk hard gaat... en dat het dus niet uh, onredelijk lijkt om te denken... dat de vooruitgang alleen nog maar verder zal versnellen in de komende tijd. Maar goed, niks is zeker. We weten dat historische wetten heel vaak uh, uh, gebroken blijken te worden... door de grilligheid van de geschiedenis... Uh -huh. Um, maar ik, ik ben toch echt van overtuigd. En trouwens, heel veel mensen doen dat ook gewoon in het dagelijks leven. Die doen voortdurend. Uh, trekken ze allerlei lessen uit het, uit het verleden. En je kan eigenlijk ook niet anders. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat de, de wetenschappelijke academische kasten... dat hij er zo radicaal voor heeft gekozen om te zeggen... ja, het verleden, daar kan je eigenlijk niks uit leren. Daar heb je niks aan. Want wat je dan eigenlijk doet, is dan laat je het verleden over aan... Ja, de amateurs die dat wel gaan doen. Dan laat je het over aan de journalisten, de columnisten, de politici. Om maar eens even wat amateurs ook... bij de naam te noemen. <laughs> ja, nou ja. Um, en die gaan ook lessen trekken uit de geschiedenis. Maar die doen dat niet volgens wetenschappelijke criteria. Of die doen het in ieder geval uh, uh, wat, wat makkelijker. Dus ik vind dat historisch zich juist is dat soort debatten moeten mengen. Ja. En te, heel veel doen dat trouwens ook ja. gewoon hoor. Maar nog wel aan de moderne universiteit wordt wel vaak geleerd al in je eerste jaar. Jongens, je kan echt niks leren van de geschiedenis. Um... Nee, ik denk wel dat, dat we wat kunnen leren van de geschiedenis... maar of we de huidige tijd nu al kunnen duiden, dat kan misschien later. Mm -hmm. Je hebt een opmerkelijk laatste paragraaf of hoofdstukje, moet ik zeggen. Um, in je boek zou je die willen voorlezen? Ja. Wat moeten we doen? Wat moet ik doen? Vraagt u, waar de lezer, zich misschien nog af. Een Joodse hoogleraar in Los Angeles, stad van de grootste blauwdrukindustrie aller tijden, Hollywood, leerde mij het antwoord. Niets. Voorlopig niets. Maar dat betekent niet dat er niets gedacht of gehoopt of gedroomd moet worden. Vooruitkijken op een ander leven en een andere samenleving is de essentiële voorwaarde om iets te doen. De utopie zonder blauwdruk keert zich niet af van de werkelijkheid, maar nodigt ons uit die te betreden. Het verbinden van een utopische passie met de realiteit van alle dag... is de opdracht van onze tijd. Want de generatie die niet wil dromen... die verliest het recht op een betere wereld. Um, toen ik dit las, mm -hmm. dacht ik, had ik uiteindelijk het gevoel... dat je jezelf een opdracht gaf voor je nieuwe boek. Zou dat kunnen? Ja, nou misschien wel, ja. Ja, ik heb wel een idee om inderdaad dat je dan op een gegeven moment echt iets moet gaan schetsen. Eigenlijk een utopie moet gaan schetsen of een blauwdruk, niet een blauwdruk, maar zo'n schilderij waar we het eerder over hadden. Yeah. Van hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Doe maar eens, ma maak maar eens zoiets van Nederland in 2050 en probeer maar eens andere. Dus uh, nee, daar heb je gelijk in. Want ik hou aan het eind van mijn boek een sterk pleidooi voor, ik geef wel wat opzetjes voor ander denken, maar uh, dat gebeurt wel wat meer. Ja. Maar met je 24 verwijten we je het niet... dat je nog niet de grote oplossing hebt... hoe wij uit de huidige tijd voorwaarts moeten. Ik ga even ding tot de luisteraar zeggen. Rutger Bregman heeft zo'n beetje de hele geschiedenis van de mensheid... in een boek weten te krijgen. Daarom vonden wij het flauw om hem na een uur al naar huis te sturen. Dus we zijn blij dat hij nog een uur blijft. Maar dan, luisteraar, willen we ook graag u aan het woord laten. Onze gast heeft een hele bibliotheek aan grote denkers verslonden... voor hij zijn indrukwekkende boek schreef. En misschien is er wel een grote denker, schrijver, historicus... Eh, die u op, een, eh, op uw indruk heeft gemaakt. Um, dan horen we dat graag van u. Of als u wil reageren op iets wat Rutger Brechtman het afgelopen uur heeft gezegd... dan kan het ook. Waar moet het heen met de wereld? Dat is eigenlijk de vraag. En um, Misschien wilt u wel citeren uit helden... Uh, die u thuis in de boekenkast uh, heeft liggen. U kunt nu al bellen naar 0801121. Dat is een gratis nummer. Um, Rutger um, tot slot, jij haalt uh, de collega-historicus Carol Becker aan, uh, een eeuw geleden, die zegt dat de mens betekenisloos is en hij weet het. Maar toch maar het boek schrijven, ondanks dat we weten dat we betekenisloos zijn. Mm -hmm. Ja, ik vind dat een prachtig citaat van Becker: dat, dat het verschil tussen ons en het universum is: het universum is oppermachtig over ons, ja. alleen het universum heeft geen idee. En wij wel. We weten, dus moment... weten dat we niks voorstellen. We gaan zo nog een uur verder. Dank je wel um, U kunt luisteren naar de NTR. Met het hoorspel De Spin geregisseerd door niemand minder dan Chris Maar Het nieuws uh, van 1 uur. En dan zijn we zometeen weer bij u terug. Tot zometeen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie naast me woont. NCRV De NTR presenteert... De Spin. Een radiocrimie in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Aflevering 3. Bureaucratisch geharwarren. Zeg, heb je enig idee hoeveel calorieën je nu naar binnen zit te poppen? Ja. Goed, hè? Ja, een beetje te weinig maaier, alleen. Verhaaf was vermoord. Jarenlang hadden we achter hem aangezeten. Jarenlang onderzoek, allemaal voor van niets. Ja, vanaf mijn vijftigste, dan ga ik sporten. Nou, maar Dat moet je echt aan je hart gaan denken. Ja, dat haal je nooit, man. <laughs> dan heb ik in elk geval wel lekker gegeten. Het was dé kans voor onze vijanden ons onderuit te halen. En dat was precies waar de moordenaars op speculeerden. Dat past nou voor je overheen, hè. Ik dacht dat je straks een belangrijk overleg had. Nou, Ik niet. Wij. Nee. Wat? Mm -hmm. Overleg met de korpsleiding van Haarlem, Utrecht en Amsterdam. Hoezo? Nou, ik wil hun goedkeuring voor ze net in een memo lezen... en we naar Monaco verbannen. En daar moet ik bij zijn? Ja. Dat kan een probleem worden. Hè. Utrecht en Haarlem, dat... Uh... Die gaan wel mee, daar maakt me niet zo druk over. Maar Amsterdam... Die walraven die heeft iets tegen ons. Vanaf het begin al. Nou, hoe kan ik daarbij helpen? Hm. Nou, ik wil dat hij het verhaal van jou hoort. Hm? Jij bent ook niet besmet. En jij wel? Nou, het, het zou kunnen zijn dat ik hem een keer een proleet heb genoemd. Sherman, wacht even. Ik heb een klasman of twee. Ja, en dit moet morgen naar de boekhouder. Hier, ik heb hier één, twee, drie, zeven mensen die hun contributie nog niet hebben betaald. Die plakken komen echt wel, Dushi. Hey, wat moet ik dan? Die jongens op straat gooien? Ah, en, en dan die rekeningen? Ik heb toch handschoenen nodig? Ja, je hebt handschoenen en handschoenen, Sherman. Ja. Wat moet ik dan? Moet ik ze met rotzooi laten trainen? Dat motiveert toch niet, Dushi? Je weet dat ze dreigen de elektriciteit af te sluiten. Waar komt dat nou weer vandaan? Alsjeblieft. Ja, dat is niet genoeg hè Sherman. Nou, ik zal wat aanmaningen sturen, oké? Okay? Ik moet de inventaris doen, de bestellingen. Ik... ik help je vanavond douchen, dat beloof ik. Ja, ja. <hacht> nou, ja, ja. Ik zullen me kappen. Wieso doe je het aan fout fouten? Had ik maar niet zo achterdocht een kaas kon moeten scoren? Het RGM. Het Rechercheteam Georganiseerde Misdaad. We werden opgericht door de korpsen van Amsterdam, Utrecht en Haarlem. We zouden samenwerken om die verhaaf eindelijk eens aan te pakken. Absoluut niet. Geen sprake van. Ik denk dat je daar toch nog een keer over na zou moeten denken. Een huwelijk is misschien hard werken, maar de egos van die mannen... Het verbaast me niks dat jij dat zegt. Cor, hier is jouw man. En deze, uh, sorry... Hofstra. Meneer Hofstra. Hofstra weet het mooi te brengen, maar we worden nu al afgemaakt Als de executie pers. van Verhaaf nou inderdaad een opdracht is van binnenuit... Er zijn Dan... aanwijzingen dat we te dichtbij kwamen en dat Verhaaf daarom is afgemaakt. We hebben straks geen enkel zicht meer op die organisatie. Volgens mij is het allemaal heel simpel. Het RGM is in het leven geroepen om het probleem Verhaaf op te lossen. Daar zijn ze jaren mee bezig geweest zonder enig resultaat. En nu is het probleem vanzelf opgelost... Of dat nou is gedaan door de groep Verhaaf zelf of door anderen, doet er niet toe. Het probleem Verhaaf bestaat niet meer. En dus is het RGM overbodig geworden. Punt. Huh? Uw fout is dat u ervan uitgaat dat die mensen dom zijn. Pardon? U ziet die liquidatie van Verhaaf als een teken van zwakte. Ik denk dat het er een van kracht is. En als dat zo is, dan moeten we ingrijpen. Nu, voordat die organisatie is uitgegroeid tot een kankergezwel... dat te groot is om nog weg te kunnen snijden. Weten jullie al wie de moord gepleegd heeft? We hebben vermoedens, maar... Wanneer zijn jullie eigenlijk van plan te verkassen? Hoe bedoel je? Ze zitten nu al jaren bij mij in het gebouw. Het zou tijdelijk zijn. <coughs> Lig je daarom dwars? Oh, nee. Dat heeft er niks mee te maken. Maar ik krijg een groep nieuwe recruiten en ik heb nergens plek voor ze. En als het RGM nou op korte termijn een ander onderkomen vindt? Bezwaar? Uh, als dat betekent dat wij door kunnen gaan, dan... Uh... Om tien uur heb je ouders. Ja? Yeah. En om half twaalf die man van de Fiat. Oh, die heb ik binnen een half uur de deur uit. En Bert heeft nog gebeld om je te feliciteren. Ja. Hij vroeg of je morgen tijd hebt om ergens te lunchen. Oh, uh, op voorwaarde dat hij betaalt. Klaploper. <laughs> oh, en ik had Ene oost aan de telefoon. Armin Oost, kan dat? Uh, ja. Voor vrijdagmiddag. Uh, vrijdag? Moet ik die inplannen? Nou, hou hem voorlopig maar even buiten de boek. Nee. Hoe? Uh. Huh? Uh, mijn vader. Ik was in de buurt, dus ik dacht, even kijken hoe de zaken gaan. Mijn zaken betalen. Nou zeg. Niet zo aangebrand. Mijn naam staat ook op de gevel. Stond. Ja. Hoe je nou hoe je tegen me praat, Helga? <laughs> Wilt u koffie? Heb je niks sterkers? De vijf zit al in de klok. Het is vijf voor vier. Dat zeg ik. De vijf zit al in de klok. Wat is dit? Nieuwe bank. Afschuwelijk. Wat was er mis met die oude? Niks. In de jaren vijftig. Ach, kom nou toch. Dat was een klassiek model. Wat heb je ermee gedaan? Uh, weg. Wat heb je hiervoor betaald? Uh, vier mil of zo. Heb je hem überhaupt getest voor je hem kocht? <laughs> Hij zit als een blok beton. Wat kom je doen, Jacques? Ik kom je uitnodigen. Ik heb een tafeltje gereserveerd bij La Bourbonne. Voor verjaardag. Oh, ik kan niet. Hoezo niet? Ik heb al een eetafspraak. Als ik zestien word zou ik naar de junioren kunnen. Dan begin je in de N-klasse. Nou, maar je weet wat je moeder daarvan vindt. Ja. En jij? Als je dan vier wedstrijden wint, dan ga je naar de C-klasse. En als je er meer dan zeven gewonnen hebt, dan ga je naar de B-klasse. Moet jij niet eens een keertje uit? Wat? Ik bedoel niet met een jongen, maar gewoon met vriendinnen of zo. Waarom wil je ineens dat ik uitga? Of besteed wat meer aandacht aan je huiswerk. Zou geen kwaad kunnen. Ik heb je cijferlijst gezien. Waarom nou... kan je niet gewoon een keer blij zijn als ik iets leuk vind? Je zegt dat ik aanleg heb. Ja, maar je hoeft toch niet meteen al het andere te vergeten. Waarom zo fanatiek? Wie zou ik dat nou hebben? Mevrouw. Dat <lacht> galant. Ja. Ik heb wel zin een kreeft, denk ik. Jij? Ik ben je eetafspraak. Ja, waarom niet? Wat moet je nou met zo'n oude taart als ik op je verjaardag. Opeten. Nou, ga je mee? Je vader was zo teleurgesteld. Hij zal het nooit zeggen, maar kon het zien aan zijn gezicht. Nou, het zal niet de eerste keer zijn dat hij teleurgesteld in me is. Ga je nou weer mee? Ik ga straks zelf wel naar huis. Het is koopavond. Gaan we straks langs die ene winkel die jij zo leuk vindt. Hm? Je gaat niet tegen Sherman alle over met training, oké? Okay? Beloofd. Oké. Okay. Hé, hey, Rietje. Die dochter van jou heeft talent, jongen, echt. Als je me de kans zou geven. Moet je even spreken, Sherman. Ah, sorry, jongen, ik heb geen tijd. Die groep van je dochter... Voordat Saskia zich heeft omgekleed. Die Armin Oost van Vrijdag. Zeg, je gaat nou toch niet over zaken beginnen, hè? Sorry, maar hij zit me gewoon niet lekker. Hoe bedoel je? Ik weet het niet. Zoals hij zich gedroeg aan de telefoon. Wil je nog wat wijn? Echt een topwijn. Vind je niet? Wat is nou het probleem? Ik vertrouw die man gewoon niet. Maar waarom niet? Hij is gewoon een cliënt. Zoals hij praat. Noem het vrouwelijke intuïtie. Ik weet zeker dat je vader hem nooit zou aannemen als cliënt. Oh, mijn vader, mijn vader. Die, die had zeker alleen maar onschuldige cliënten, hè? Trompenberg voor alle eerlijke boeven. Wat is er, nou jou? Praat ik nou tegen jou of tegen mijn vader? Jongen. Godverdomme. Zal ik een doekje halen? Het ongelukje, sorry. Geen probleem, meneer. Zal ik u een nieuw glas inschenken? Doe maar een fles. Maar natuurlijk. Je gedraagt je als een klein kind. Oh, dat ben ik toch ook voor jou? Het zoontje van papa Trompenberg en alles wat hij anders doet dan zijn vader, dat is fout. Ik zeg alleen maar dat het mij geen goed idee lijkt om je in oh. te laten met Armin Oost. Weet je wat? Die afspraak van vrijdag zet hij maar gewoon in de agenda. Je bent echt onmogelijk. En jij mijn secretaresse. Als je iets vraagt, beleefd vraagt... krijg je niet altijd het antwoord dat je wil horen. Non, sua. So. Ah. Ik doe het niet. Soms moet je het lef hebben door te drukken. Als je iets echt wil, tenminste. Het heeft me jaren gekost om dit op te bouwen. Ik ga het er niet op het spel zetten voor een lousie 5000 gulden. Het was geen vraag, Sherman. Hoe bedoel je? Nee, nee, nee. nee, Wat doe je? Maar wat doe je? Wat doe je? Ik... Dacht je soms dat ik dit niet wist? Je dielt nog steeds, Sherman. Geen drugs, inderdaad. Maar anabolen zijn ook verboden. Oh, joh. En je vergunningen? Zullen de brandblussers eens dus aan een grondig onderzoek onderwerpen? Of je nooduitgangen? Waarom doe je dit zo? Ik heb jou in de tijd ontzettend gematst... Je had zomaar voor een paar maanden achter de tralies kunnen zitten. Maar ergens geloof ik nog steeds dat je het niet zo slecht bedoelt. Het is, het is niet dat ik je niet wil helpen of zo, weet je, maar... Maar safety... Die garandeer ik. En die van je gezin. Hé, hey, weet je, jongen, echt. Niemand mag het weten, hoor je me? Mijn naam blijft overal buiten, kom er Nee, ik wil geen collega van je zien, geen partner, niemand niet. Je hebt mijn woord. Dinkel, jongen. U hoorde onder meer... Heijn van der Heijden, Remy Sambo en Sanne den Hartog. Regie Chris Baajema en Jeroen Stout. Scenario Paul-Jan Nelissen. Bezoek de website NTR.